Koppel gepreekt aan hoge duinen. En witte vlakken schuim. uiteenslaan slaan op de kruin. Wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt. over dijkend duin de grijze nevel valt. Ah. <kijntje> Daar zei Mevrouw Koning gaat ook naar het Congres. Nicolien Koning. <kijntje> Van Hamme.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 gaat jij het verder? Ja, ik doe het wel.